Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 5378 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 673 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 1863 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 542 op de IC. Bij het RIVM zijn ook 42 overleden coronapatiënten gemeld. De politie heeft opnieuw een iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op klusjesman Mehmet Kiliksoy in Beuningen. De 30-jarige man meldde zichzelf bij de politie nadat beelden van hem waren getoond in opsporingsprogramma's. De 47-jarige Kiliksoy werd vorig jaar zomer door twee gemaskerde mannen onder vuur genomen. De politie liet onlangs weten dat het zou gaan om een vergismoord. Met het gemeentehuis in Krimpen aan de IJssel hebben meer dan 300 mensen gedemonstreerd tegen een omstreden predikant. Zij eisen dat de gemeente niet langer wegkijkt van vermeend homo-onvriendelijke uitspraken door dominee Anthony Kort. De predikant in Krimpen ziet het coronavirus als straf van God. Hij is tegen abortus en euthanasie. In een brief aan de gemeente schrijft hij dat iedereen zal overlijden aan het virus. En dat iedereen moet worden uitgebannen die tegen de scheppingsorde indruist. Bij een aanrijding op de N224 in Ede is een wolf om het leven gekomen. Het dier stak de provinciale weg over en werd geschept door een auto. De wolf is vermoedelijk een vrouwtje, raakte zwaar gebond en bezweek niet veel later. Uit welke richting de wolf kwam en hoe oud het dier was, is niet bekend short Susanne Schulting is op het WK in Dordrecht wereldkampioen geworden op de 1500 en de 500 meter. Schulting was geëmotioneerd na de laatste overwinning. Want ze neemt de wereldtitel over van haar overleden teamgenote en vriendin Lara van Ruiven. Het weer. Vanavond en vannacht komen brede opklaringen voor en kan verspreid mist ontstaan. Morgen meer bewolking, ook wat zon en opnieuw in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 was left as memories there's no better way to I will find another love someone who won't bring me down how you tried to live me but you never stood your ground. fortunately I got a wise this time. fortunately I got of dignity and use it in your life even though you hurt me i still want you to survive love was never special we were never down you will always have someone to bring you home the fire fortunately i got wise this time De uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heijer. zit je te eten. Eet smakelijk. En uh, als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Dit was Culture Club. En I just wanna be loved. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want uh, tot 7 uur ben ik bij u natuurlijk. Uh, en dat uh, ja, met uh, de zijklijn, met Beb en Bert natuurlijk... En uh, ja, als het goed is, de drieën begrijpen van Fred Heij. En uh, ja, uh, gaan we ook nog eventjes bellen. Maar eerst nog eventjes Ben Hendricks. Want hij heeft het over Wat Ben Je Mooi. Wat ben je mooi. Oh dan achter, ik ben verliefd. Dit is een merachtig. En je kan natuurlijk ook een verzoekje aanvragen. www.zfmartisten.nl Ik kan niet geloven wat je met me doet. Jij zit in mijn hoofd en in mijn bloed. Jij hebt me overdonderd, van top tot teen. Ik krijg jou niet uit mijn systeem. Zie ik jouw gezicht.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 Ben mooi. Ben Hendricks hier bij CFM Entertainment voor u op de 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk uh, DAB Plus 6A en natuurlijk kanaal digitaal. Uh, ja, dat op 40 van Zigo. En even kijken, we gaan, uh, ja we gaan een plaatje draaien van een, uh, ja, een zangeres die uh, eigenlijk uh, ja, over een, uh, een klein maandje, denk ik ongeveer uh, hier in de studio aanwezig is. Als Esther Olgra. Blijf of ga Nee, ik ren jou niet achterna Dit gevoel doet me pijn Nee, zo wil ik niet bij je zijn is Algra en uh, ja, ze had het overblijf. En dat zeg ik over een, een kleine maand is, uh, ja, als het goed is hier in de studio van ZFM Zandvoort. Wij gaan verder met Freddy Jackson en hebben het over Rock Me Tonight. In the mood ooh, ooh, ooh, yes you do Yeah But once you're in the mood You like to go straight to the room Oh, yes you do Dat was hij dan een lekker mee De plaat van Freddy Jackson en uh, Rock Me Tonight. Ja, en uh, ja, ze heette Domino, en uh, toen ging het om de liefde. En toen hoorde zij bij hem. En uh, ja, toen is de bom geborsten. En daarna kwam mijn kleintje. Toch? Stef? Ja, dat kun je het ook zeggen, inderdaad. De liedjes waren, waren in andere volgorde, maar ja, ja, ja. zo kun je het ook benoemen. Ja, toch? Nou ja, ja we, we, tenminste, ik heb hier twee collega's. Die uh, zijn eigenlijk helemaal gek met, uh, met de single van jou nog uh, van de bom is gebarsten, Dus die uh, gaan ze morgenochtend, of nee, nee, morgenmiddag gaan ze die weer draaien. Super, zeg. Ja, ja, ja, ja. ja die zijn er helemaal, uh, dan gaan de vlaggen hier uit en uh, ja... Dan gaat hij hard aan. Ja, dat dat <laughs> doet me altijd nog uh, leuk terugdenken. Dat was mijn eerste single. En, ja, ja. Uh, ja, die, die hebt het echt uh, onwijs goed gedaan uh, ja. voor, voor een eerste liedje, inderdaad. Ja, ja, ja. En, en hij zegt het, hij is heel vaak gedraaid hier ja, uh, ook, ook door, door andere programma's. Dus ja, oh, heerlijk. Ja, we draaien hem nog uh, regelmatig. Dus uh, ja, morgen is hij dus uh, weer te horen hier uh, bij ZFM op de, met, met Zandvoort op zondag. Super, super. Ja, dus, uh... ja, de laatste keer dat was uh, toen, toen was ik bij jullie in, in de studio gewoon. Ja, ja, klopt. Jij ja, was, uh, ja, was ook hier bij mij. Dat klopt ja. Dat ja, ja, is ja. al bijna wel weer twee jaar terug denk ik. Uh, ja, dan denk ik plus minus zeker wel. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja, als het goed is. Ja, nou, het is uh, wat was moeilijker allemaal was... natuurlijk met die corona maatregelen. Hè? Uh, ja, het is, uh, het is een beetje aanpassen. Ja, het, het gaat wel, weet je wel. Maar uh, ja, we moeten ons eigen uh, wel uh, ja, aan de regeltjes houden. Ja, inderdaad. We hopen dat het, uh, dat het gauw weer normaal wordt allemaal. Ja, ja dat, uh, dat hoop ik inderdaad. Want uh, ja, het is wel allemaal een beetje saai, hè? Inderdaad, inderdaad. Mensen, mensen zijn het ook een beetje zat aan het raken, heb ik het idee. Ja. Dus uh, ja, laat het maar gauw over zijn. Ja, inderdaad. En ook die, dan nog die vervelende avondklok erbij. Die maakt het eigenlijk nog, nog extra. Ja, ja, ja, ja. dan zit je net even gezellig ergens. En om vijf ja. voor negen trek je er net eentje open. En dan moet je alweer weg. Ja, ja. ja nou, dat is het <laughs> probleem juist. Ja, maar dat, dat, is, dat hoor ik bij de, toch de meeste mensen eigenlijk. Want ja, ik, ik heb dat zelf ook. Ja, dan moet ik even daar naartoe of even daar naartoe. En ja, dan moet je echt op die klok kijken en dan moet je terugrezen. En dat is vervelend, ja. Dat is lastig, ja. Ja, ja. Hé, hey, maar uh, ja, we bellen natuurlijk uh, uh, van jouw nieuwe single. Klein. Ja, Pintje. En uh, ja, Klein, uh, daar bedoel je de kleine mee. Of de me tenminste, de kleintjes. Ja, absoluut. Ja, die, uh, ik wilde eigenlijk altijd dan al een liedje maken... dat als ik een kleintje zou hebben... wilde ik daar een liedje over maken. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is er nu eindelijk. Dit was het derde liedje wat we schreven... Uh, voor de nieuwe reeks liedjes. En uh, ja, we zaten in de studio en uh, in de ochtend zei ik van uh, we gaan vandaag gaan we een liedje maken voor die kleine. Dus uh, zo spelende wijze op de piano uh, begonnen we wat dingen op te schrijven. En uh, is dit liedje eruit voortgekomen. Oké, okay. dus eigenlijk uh, ja, een beetje spontaan zeg maar. Uh, ja, ja, niet spontaan. Het was wel echt het idee om, om iets over die kleine Ja, te goed, maken. He, de idee was hè uh, en, en ja, eigenlijk dus is. het uh... lastig om, om, ja, om, uh, ja, om iets te verzinnen natuurlijk. Er vallen natuurlijk heel veel dingen erover te vertellen of ja. over te zingen. En ja. Uh, ja, dan ging ik goed nadenken van ja, wat vind ik er, wat vind ik ervan? Uh, maar ja, wat ik ervan vond is dat, dat het onwijs snel gaat. Ja. En uh, ja, de, dat, dat ze zo uit de lui zijn, zeg maar. En dat ze zo de deur ja, uit kunnen openen. Ik weet ik wel weet anders van. Dus dat je dan even van de van klein, ja, kleinigheid ja. moet en kan gaan genieten. Ja, ja inderdaad. Eh, voor je het weet, dan slopen ze de boel en eh, schoppen ze de bal bij de buren door, de, door het raam. Ja, en, inderdaad. <laughs> ja. Nee, maar goed, eh, ja. Ach, eh, iedere leeftijd heeft zijn charmes, laten we het zo zeggen. Dat is He? ook zo dat is ook heel mooi om te zien hoe ze opgroeien natuurlijk. Ja, uh, ja. Ja, ik kan me best begrijpen uh, qua mensen en uh, de kinderen die zijn al uh, 15, 16... ...dat ze af en toe denken, oh was je nog maar zo klein dus. ja, ja, ja. ja, nou ja, uh, zeg ik, er zijn kleine boefjes en dat, uh, dat, dat vind ik ook wel weer uh, wat hebben. Hey? Ja, ik bedoel, uh, ik, ik kijk naar mijn eigen jeugd, ik was ook niet zo'n uh, uh, ja, heilige. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja maar het hoort er ook bij, toch? Ja, toch? Ja, je hoort een beetje. Ja, te banjeren. Het was natuurlijk een andere tijd dan dat het nu is, natuurlijk. Maar, absoluut, ja. Ja, toen hadden we weinig en. Ja, we deden het ermee. Ja, absoluut. Nee? En ja, natuurlijk was ik, was ik ook een, een straatschoffie, een boefie. Dus ja. Ja, mooi. Ja, hey, en, en, ja ik neem ja, maar neem jij ook. Ja, ik was ook niet de liefste hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. nee maar daarom zeg ik altijd: eh, ja, ze zeggen altijd: vergeet nooit je eigen tijd. En die vergeet ik er zeker niet. Ja. En, en ja, als je dan en de kinderen zo op ziet groeien. En, ja, dan kun je wel bepaalde dingen een keer daar wel om lachen. Absoluut, absoluut. En dat, ja, dat vind ik nog altijd wel. Daarom zeg ik: iedere leeftijd heeft zijn charmes. Ja, inderdaad. De, de eerste zes maanden eigenlijk niet, zeg ik altijd. Nee, nee, dan is het voor ons weinig aan inderdaad. Ja, ja, we, ja. Dat ze een beetje één jaar worden, dan, dan begint het voor ons man en begint het leuk te worden. Ja, ja, ja. En een beetje voetbal en een beetje ja, waarom, ja, waarom, ja. waarom, waarom. Ja, <laughs> ja. Hey, maar uh, legt er bij jou nog wat, uh, wat meer op de plank uh, of, of uh, is het voorlopig eventjes bij deze single? Nee, dit was de derde die we hebben geschreven. Uh, dus uh, we hebben er totaal we hebben, de, we hebben de vijf, vijf gemaakt. Ja. En uh, ja, dit is de eerste die uit is gekomen. En ik, uh, ja, de eerstvolgende zijn we nu helemaal uh, helemaal klaar aan het maken om uit te brengen. Ja. En uh, ja, dan moeten we een datum prikken. En uh, daar kan ik weinig over zeggen nog, maar ik hoop dat het uh, binnen nu en, en drie maanden de nieuwe uh, al uh, gaat verschijnen. Ah, Oké. Okay. En, en ja. Uh, ja, wordt, het, uh, wordt het ook weer een ballot? Of? Het wordt wel weer een ballot. Uh, wel iets, iets meer krachtig. Dus uh, eerder naar een power ballot. Ja. Um, ja, Het is ook net aan. We hebben er vijf klaar liggen. Welke we uit gaan brengen. Uh, ik heb een aantal uptempo's ook gemaakt. Ja. Uh, dus uh, ja, we moeten even rond de tafel nog. Om te kijken uh, ja, welke we eerst uit gaan brengen. Ik heb een hele mooie power ballot En uh, ja, een hele, hele leuke uptempo. Ja. Dus uh, ja, we moeten even kijken welke daar van eerst uitkomt. Ja, ja, ja. Weet je, weet je wat ik uh, zo moeilijk vind, Stef? Een up-tempo uh, is leuk, maar de, ik, ik, ik vraag mij af in deze periode of dat... Uh... Inderdaad, ja. En daarom is het ook, het is ook absoluut geen stage muziek. Nee. Uptempo, -up uh, er zit gewoon uh, iets meer beat in, uh, een beetje meer, meer pop uh, gerela gerelateerd. Ja. Um, sowieso maak ik geen feestmuziek, en al helemaal niet in deze tijd. Omdat ja, je kan het gewoon niet promoten uh, op de podia's natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, dat bedoel die, ik dus, met name dat. Die we gemaakt hebben, dat ja. zijn echt, uh, ja, echt luisterliedjes, dus echt uh, ja, vind ik geschikt voor de radio. Oké, okay. nou ja, dat, uh, dat bedoelde ik dus ook. Ja. En, uh, ja. Nou ja. We gaan het in ieder geval volgen. We blijven je volgen ja, maar... natuurlijk. En uh, ja, we hopen natuurlijk. Uh, dat er nog en veel meer uit gaat komen. De volgende keer hebben we jullie in de studio uh, kan ja, uitstrijven. Ja, zeker. zeker. Dat, uh, ja, ik, ik, ik, ik verwacht in ieder geval van de zomer... Uh, toch wel weer uh, aardig wat... Uh, ja, dat hoop versoepelingen ik ook, ik hoop te op. hebben. Helemaal goed. Hey, Stef, ik zou zeggen... kondig hem aan. Dan gaan we hem lekker Met draaien. Hier is mijn nieuwe single. En dat heet Klein. Hey, dankjewel, Stef. Top, uh, dankjewel. Hey, uh. Groetjes en een goed weekend, hè. Hoi, hoi. Doei, doei. Yo, Als ik naar je kijk, zie ik mezelf in je ogen Je bent het allerbeste wat me ooit is overkomen Je laat je moeder stralen met die allerliefste lach En ik prijs mezelf gelukkig dat ik van je houden mag Ik koester elke seconde, want de tijd die gaat zo snel En ooit komt er een dag dan zeg je ons vaarwel, maar mijn deur staat voor jou altijd open Ook al ben je nu nog klein, de gedachte doet al pijn Dat ik je los moet laten, laten gaan, heb ik dan wel genoeg gedaan, bleef jij? Ik van die dagen maak ik van alles een probleem Maar heb ik jou weer in mijn armen Vergeet ik alles om me heen Je eerste stappen zijn gezet Je begint nu aan je reis Maar hou mijn hand nog even vast Dan stillen we de tijd Ik hoester elk moment Ik heb jou het liefst dichtbij En als de wereld je ooit laat vallen Trek je dan weer op aan mij. Ja mijn wat Even horen. en klein. Ja, een heerlijke heerlijke plaat. Ja. Hey, moet eventjes. Uh, ja, dat je zegt van nou ja, dan moet je even vanbij komen. We gaan eventjes naar Henk Damen en uh, hij het over ik laat je gaan.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 Wel iemand om me heen En voel ik mij eenzaam en alleen Ik laat je gaan Jij hoort niet meer bij mij dus niet meer aan Ik zit behoorlijk stuk verlang naar nieuw geluk Ik laat je gaan. Jij niet uit mijn hoofd als ik s nachts wakker lig in ben. Waarom heeft niemand mij ooit iets verteld van jouw geheim, dan had ik beter Ja, yeah. Weet ik nog niet hoor. Ik laat je nog niet gaan. Want, uh, tot de uh, klokjes van 7 uur is dit entertainment voor jou. Hier bij CFM Zonspoort. En dat allemaal op 106,9, 104,5 op de kabel. Henk dame was dit. En ik laat je gaan. En natuurlijk hebben we, zoals beloofd, ja. Beb en Bert in de uitzending. Daar zijn we weer. Ja, het is over en voorbij, het is niet meer aan. Ik ja, lijkt een positief hè? Ja, hè? <laughs> Goedenavond. Goedenavond allemaal, gezellig. Ja, eh. nou, natuurlijk zitten we net een nekken te kaan hier. Ja, dat heb ben ben de... niet hoor. We zitten met een mond vol. <laughs> uh, ja, met kaantjes? Ja, ik dacht niet hoor. Oh. <laughs> je niet te loffen. Dat <laughs> zei jij, Bert? All you need oh, je niet is lof. Oh, je niet is lof. Lof. Die bed die heeft wel lekker gekookt. Ja, laat hem maar Oh, dus, dus de tafel staat al lekker gedekt. Ja, nou sterker. We zitten al in de dis, jongen. <laughs> Aha, ook, ook lekker. Je bent vroeg vanavond. Vroeg? Nee, uh, laat. Oh, ben je ben laat? Ben je laat? Nee, ik ben laat. Ja, het komt ja. dat het natuurlijk allemaal weer licht is geworden. Ja. Hè? Dat lijkt allemaal een beetje... <laughs> ja. Nou ja, maar ik, ik, ik ben natuurlijk teruggegaan naar de oude tijd. Hè? Dus ik ben van vijf tot zeven. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Ook. Dus, dus ja. voor mij is dat weer laat. Ach, ja. Weet je. Nou ja, we hebben weer een weekje. gehad, he, Fred? Ja, wat, uh, wat, wat hebben jullie beleefd de uh, afgelopen week? Ik heb, uh, ik heb natuurlijk... Uh, ja, een beetje van, eh, van het zonnetje genoten, maar tijdens het werk, helaas. Tijdens het werk? Ja, dat is wel jammer. Ik heb af en toe op de e e-bikes rond geweest. Het was natuurlijk ook lekker weer, net dat je zegt, jongen. Ja. Het is vallen en opstaan hier in Nederland. heel of je staat te schaatsen of je zit in je zucht. <coughs> ja, ja, eigenlijk kun je het niet voorstellen, want daar hadden we het vorige week over natuurlijk. He, de, de, de week daarvoor was het natuurlijk hoop sneeuw en nadigheid. En en ja nu nu nu kun je als je strand uh, strandstoel in de tuin uh, uitzetten. Iedereen begon met al Ja, gelijk. we gelijk de eerste straal al opgepakt, jongen. Ja. Ja. Laat, ja, de laatste straal. Ja, ja laatste straal, ja. Nee, maar goed, iedereen begint gelijk weer over die terras. Is ja. Het is even zo dat je hup, en iedereen de Ja, dan krijg, je gewoon, dan krijg je natuurlijk voor je kiezen. Als overheid zijn, dan logisch. Ja, nee, maar dat is meer dan logisch, Bert. Ik, ik bedoel, ja, ik, ik snap hem niet helemaal, laat ik het zo zeggen. He, want ja, uh, je hard. mag iemand wel uh, uh, eh, masseren... Maar je mag niet uh, aan het terrasje zitten, of tenminste op het terrasje buiten zitten... ...aan een, uh, een pilsje of uh, weet ik veel wat. Ja, nee, dat vinden je het ook laar in, Maar ja, dat weet je natuurlijk wel, dat we met de café gaat, Ja, maar, we zitten gewoon echt, uh, met de hoofdschulden zitten we toe. Nou, zwartzaad zitten we, zwartzaad. Ja, zaad zo is het. Ja, ja, ja, ja maar, ik denk dat de meesten op zaad zitten. Wij doen er nog wel lekker van, dat wel. Maar ja, het is gewoon natuurlijk een rare tijd, jongen, voor ja. te horen. We zitten voor glazen. Net wat je zegt, Britt. Je mag wel gewasseerd worden, maar je mag, maar je mag niet uh, met elkaar in het tafeltje buiten in de frisse lucht zitten. Dat zou natuurlijk lekker zijn, zeg. En vandaag, uh, dus, uh, we gaan weer twee weken verder. Mogen we mogen uh, niet na in naar buiten zijn. Ja, nou, jongen, je kan, ja. Het, het, je kan erop wachten. Ja. De mensen staan op. En die, die, die, die pikken het niet meer. En terecht, ik begrijp het wel. Ja, ja ik hoorde het in ieder geval van de week uh, op de radio. Dat uh, ja, de mensen toch eigenlijk niet meer achter het, uh, het kabinet staan van nu. Nee, uh, <lacht> dat, dat, uh, dat dat steeds verder terugloopt. Ja, ja. Nou, wat is dat? Ik moet er even op die kleinere partij toe gaan stemmen. Ik heb ze niet gehoord van harde vrijheid. oh ja. Nou, we gaan ervoor. Ja, maar dat is waar. Het past van een nieuwe partij. Nou, dat zegt alles. Ja, dat zegt genoeg. Ja, maar hopen dat ze er allemaal omgaan. Ja, nou ja, dan zie je hoeveel onvrede dat er is. Ja, zeker, zeker weten. Ik zal je zeggen, jongen, wij gaan elke kleinere partij gaan we stemmen. Beb en ik, die hebben gewoon zelfs een... Uh, we kunnen gelukkig in Amsterdam kunnen we, kunnen we erop stemmen op... Uh, wat is het? lijst 30 of zo, hè, Beb? Ja, hart voor vrijheid. Hart voor vrijheid, mensen. Ja, maar, Kijk, hart voor, voor vrijheid. Ja, die praten gewoon, gewoon een beetje normaal taal. Gewoon uh, waar het op gaat, weet je. jullie zo raar. Zitten er niet gelijk op je achterste benen met al die rare dingen. Nee. Even gewoon normaal doen, zoals normaal was, weet je? Ja, ja, ja. Dan gedommen, helemaal nergens op. Dit is een achterlijke wereld. Ik ja. laatst even te kijken, jongen. Moet je, mo-, moet je horen wat er in Israël gebeurt? Nou, dat is ons voorland. Er wonen 9000 man. Nou, die worden gewoon even afgeknepen. 9 miljoen, si <ishing draw> 9 miljoen, 9 Geen ruzie zoeken. Die worden door de overheid helemaal afgeknepen, Fred. Ja, ja, ja. Als je niet je laat vaccineren, dan mag je nergens meer in. Echt niet normaal. Nee, nee dat, is, uh, dat, is, dat vind ik ook een, uh, een rare stelling inderdaad. Het uh, zijn notabene de mensen geweest die met een gele sterren moeten rondlopen, de, de, de, de, de, de ouderen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Die laten zich nu allemaal wel lekker als schapen gewoon in. Te... Ja. Nou, het moet, ja, het wordt, het moet niet gekker worden. Het ja, en dan, krijg, en dan krijg je nog een paspoort ook, hè? Anders mag je het ja. vliegtuig niet in. Nou, ja. Ik ben het die te al komen, Want we laten het niet. Het wordt alleen maar Zandvoort en gewoon Maar je kan altijd dat die e-bike gewoon nog naar Spanje. Je moet overal die pas laten zien. Nee, maar goed. Ja, wij, wij zeggen ook al op. Nou, dat, dat, dat wordt gewoon. Het uh, vinden is gewoon. Ja, uh, Weet we je ja. wat we allemaal in de gaten hebben? Het slaat toch eigenlijk nergens op? Want. We zijn toch allemaal gewoon één Europa? En dan mag ik niet naar Duitsland, want dan zijn ze bang dat de Nederlanders en Duitsers gaan zitten besmetten. Maar slaat het toch? Ja. ja. Maar die Duitsers zijn ook besmettelijk. Maar, en... Ja. dat We zijn toch allemaal nimmerig om? Ja, en. en laten Toch we... besmettelijke zijn er niet Duitsers? Ja, maar, eh, ja, maar je, kan het, je kan het toch niet veroorloven, Bip, als je, als je terugkomt uit Frankrijk dat jij de Franse, Franse virus meeneemt? <laughs> Het is zoals een nufvirus. <laughs> ja, ik kan het niet op prachteren, Frits. <laughs> Misschien spreekt je dan goed. groeien? te vijf. Ja, ik ja, bedoel... Petit peu, hè? Ja, petit peu, hè? Petit peu, hè? Het moet verdorie niet wil worden met jou, zeg. Aju, per de bloe, aju. Aju, per de Ja. <laughs> Ja, ja, jongens, het, het, het, het, het, ja, we, zeggen, we zijn er net aan het begin vorig jaar, van dit staat toch niet gek worden. Nou, het wordt toch langer nog ja Ja, inderdaad. Uh, ja. Het lijkt wel iedere keer als je belt Frit als we het corona-partientje ja Maar we hebben toch een de, de vaccinatiepartij. <laughs> ja hoor, Betty gaat enten hè? Oh, Hadden het vorige week over, jij ging in inenten toch? Nou ik niet! Aan ja. mijn lijf gebonden mensen! Nou ik kijk er niet hoor. Echt niet hoor, nee, ik, nee, ik laat meteen nou niet eventjes verras ver, ver, ver, met hè? Ja hoor. Ik heb gezout en niet te gaan mee. <laughs> Als je het dan moet je uitkijken hoor. Ja, ja, ja. Nou nee, ja, ik zit toevallig te kijken, want er is ook uh, nu uh, een politieke partij op televisie. En uh, Stem Denk, lijst 12. Die zijn nu aan het uh, debatteren of iets dergelijks. Ja? Nou, daar moeten we dus niet op stemmen. Maar goed. Ja. <laughs> want als we gaan denken, dan uh, dat wordt niks. Dan zijn we dus helemaal niet meer aan het gaan nadenken. Ze moeten meer naar een televisie luisteren. Maar ja, dat hebben ze, al, hebben ze al zo lang vergeten, jongen. Dat kennen ze niet meer. Dat hebben ze helemaal heb geen contact. geweten. Nee. Allemaal niet meer. Nee, hoor. Nee, ah, ja, er zijn... Uh, kijk, ik snap de, de onvrede, zeg maar, uh, hier in Nederland. En ik snap dat iedereen uh, andere denkwijze heeft. En ik snap ook iedereen uh, een eigen partij wil oprichten. Maar we moeten toch wel eens even... Uh, ja, een beetje op de hoofd van... ...joh, is dat allemaal wel nodig, zoveel partijen? Want het groeit eigenlijk de pan uit. Ja. Nou, ja, het, het, het zou het lekkerste zijn als je er gewoon maar één of twee hebt, hè? He. Maar ja, als je dat soort achterlijke maatregelen gaan nemen... ...nou, dan heb ik er liever een paar. Ja, nee, maar goed, ik, ik, ik denk altijd terug aan de, aan de vroege jaren. vroege jaren had je natuurlijk... Eh, ...of het was VVD, of het was CDA... Hè, ...of het was Partij van de Arbeid. ja. En de, de, de, toen is ja, eigenlijk alles de, de, de prullenbak gegooid, omdat je paars kreeg en dat soort dingen. En, en later is dat allemaal natuurlijk uh, uh, ja, uitgemunt in, in, in verschillende partijen. En er komen er nu steeds alleen maar meer bij. Ja, maar moet je luisteren. Ja, dat zegt eigenlijk alles over de meerwerking. De was vroeger gewoon voor de ondernemers, de middenstand. Moet je kijken wat ze ja. nu hebben gedaan met die middenstand. Ja. Die gooien ze het gewoon driehoog het raam uit. Ja, en wat klopt. Wat die nou wel voor? Dat die Rut Rutte ook al erover praten. Voor die grote bedrijven, ja. die multinationals. Ja, nee, wat als kost ons banen hier, straat straten gewoon in, toch man? Dat ja. gaat gewoon puur om, om dat ze gewoon minder belasting moeten betalen. En dat hun belangen gewoon zo groot zijn dat ze gewoon... Een, ...enorme invloed hebben op de regering. Ja. Dat is... Dat, weet je, dat, dat, dat, en dat hebben ze niet alleen hier in Nederland. Dat hebben ze wereldwijd. Zo gaat dat. Ja, ja. Ze noemen dat Big Pharma tegenwoordig onder andere. Big Pharma. Ja, ja het is wat. Ja. Ik hou ook door. Ik lees van alles. Ja, ja, ja, ja ik hou het... Uh, ik hou het ja, niet, niet dag en nacht bij. Maar ik hou het wel uh, redelijk bij, zeg maar. Ja. ja, belangrijk hoor. Ik in de blijven. Ja, zeker. Want je wat ook zo raar is? Als zeggen ze bijvoorbeeld van, uh, hè, van mensen zoals die dan uh, even wat verder kijken? Ja, je bent een complotdenker. Ja. ik ben De, de, verkeerde, dus de, verkeerde, in de complot. verkeerde titel is dat. Ja. dwarsdenkers En dwarsdenkers heb je nodig gewoon wat breder te kijken dan gewoon alleen maar in een tunnel. Weet je, een complot, dat is waar de mensen in geloven. Nou ja, maar dat, dat, dat is de daar is ook een oplossing voor, uh, Bert complotdenkers, ik zou zeggen... Eh, verzamelt elkaar en eh, begin een partij. Ja, nou, die zijn dat denk ik wel. Hé, ik bedoel, ja, dan is het... Eh, hé, je mag niet uitzenden via YouTube... of uh, dergelijke streamen. Ja, Ja. is Piep, piep, Zit je met je hand in de telefoon, jongen? Nee, dat, dat, uh, dat zit jij op bed te doen dan? Nee, ik zit hier niet aan. Nee, ik lig, ik lig, lig stil hier. Oh. Ja. Nee, nou. ja, ik, ja, ik, ik heb hier alleen maar een schuif, dus ja, ik kan, ik kan geen toets in, hier. Nou ja, kortom, Fred, wij, wij weten wat we gaan doen. Wij gaan voor lijst 30. En uh, de, de, we gaan gewoon als, als, als complotdenkers gaan we de, de geschiedenis in. De, de, de, de groeten, allemaal. Ik, uh, ik, uh, ik ga zeker niet op die andere partijen stemmen, want er moet gewoon een nieuwe, frisse wind uh, moeten Nederland waaien. En er mag gewoon eens een keer uh, wat anders gebeuren dan. Dus. Uh, dat, uh, dat, dat gaan Beppe en ik gaan fietsen doen, hè ja, Beppe? Hart op hè? En uh, <laughs> je gaat gewoon naar de stembus op de e-bike. Ja. Ja, <laughs> Die Is die ik, hè? Ja, moet ik hartstikke een fietsen. Maar eh uh, ja, we Ja, er mee mee mee. Voorover, ja, met de vrouw voor echt gezellig hè. Gewoon met je tweetjes. Ja, toch. Ik wel bij Beppe achterop gezellig ja, en Ja, ja, is dat is dat vertrouwd of niet? Wat zeg je? Als je als je Beppe voorop laat, is dat vertrouwd? maar af en toe even in die dadiën. Vriezen kreeg. <tie> ja, ja, ja, ja. Ik ga lekker maar prakken. Hier wordt koud. Ja, daarom zei ik net zeggen. Ga lekker eten. Ik ga doen wat in mijn bed zit, stiekem voor mijn te snoepen. Dat kan ook niet. Ja, daar blijft er niks over. Lieve mensen, ik zou zeggen: hou het hoofd koel en het hart warm en volg je hart. En laten we wel weer eventjes proberen echt weer normaal te gaan kijken naar de dingen, hè? Zo is het. wat ons betreft zeggen we dan weer... Aju. Oké, en we gaan lekker op die bike. Zo is het. Hey, groetjes. Goed weekend. Hey, smakelijk, hè. Hoi. Hoi, hoi. Op mijn ik stop met de kool. Ik was een van de eerste die de e-bike had ontdekt. En het verbaasde me de zeerste dat ik steeds werd afgepikt. Je lijkt wel een bejaarde, dat zongen ze in koor. Maar als ik ze voorbij stoof, riep ik, zeg, trap jij even door. Ik voel me de koning te rijk, op mijn e-bike, op mijn e-bike. en bezienswaardigheid, En bleef geen uur meer Binnen, dan lach zal voost In spijt, want reed ik op mijn Fietsie, riep men open en Bloot, zo krijg je nooit conditie Zeg, schaam jij je nou Niet dood, de eigen Ik, ik voel me de, de koning rijden. Op mijn wijk, e Op mijn uberk e Ik voel me de koning rijden. Lachen, had lak aan dat gezeik. En binnen een paar jaren zat iedereen op zo'n bek. Geen berg te hoog, geen storm die ik niet trotseer. Laat zij maar lekker zweten. We gaan hier als een speer. Ik voel me de koning te rijk. Op mijn die op mijn die Ik voel me de koning. Zo, so, daar waren ze dan, Beb en Bert, en op de e-bike. En uh, ja, we gaan eventjes naar de... De drie op een rij van Fred Heij. MUZIEK For you to think of me, It would only take a minute of your time To spare one thought for me Would you miss just one minute of your time When you That there's a chance you'll find I'm right. De drie op een rij van Fred Heij. Georgia, Georgia, the An old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia on my mind I said A Georgia Georgia A song Moonlight through the pines Other arms reach out to me Other eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams eyes smile tenderly still in peaceful dreams Just an old sweet song keeps Georgia. van Fred Heij. Ja, tijd tekort. Helaas. Hey, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En natuurlijk graag hoor ik u volgende week weer. Dit waren weer twee uurtjes entertainen voor jou. En ik zou zeggen, geniet van het weekend. bij. doei, doei, doei. doei.